Maar het zal wel lichter zijn dan hier. En misschien lopen we wel rond en eten we met onze mond. Rondlopen, dat gaat toch helemaal niet? En met je mond eten? Ja, maar hoe dan? Er is toch een navelstreng die ons voedt? En bovendien, die navelstreng is veel te kort. Nou, ik geloof dat echt alles anders zal zijn. Ik denk dat met de geboorte... Het leven ten einde is, zei de ander. Ik blijf liever bij wat ik hier nu heb en nu ervaar. Hier is het weliswaar beknellend en donker, maar... Nee. Ik denk dat wij dan onze moeder zullen zien. En dat zij voor ons zal zorgen. Dan voelt er een lange stilte in de buik. Geloof jij in een moeder? Waar is zij dan? Nou... Hier, overal om ons heen, wij zijn en leven in haar en door haar. En zonder haar zouden wij helemaal niet zijn. Ik vond dat een hele mooie tekst. Ik denk dat hij eigenlijk wel voor zich spreekt. Wij weten allemaal wat er komt na de geboorte. Maar zo zie ik het ook in mijn geloof. God is overal om ons heen, waar we ook zijn... En dat is voor mij een hele mooie bron van hoop. We zullen vandaag verder gaan over een bron van hoop. Ewald zal ons er veel meer uitleg over geven. En misschien goed om zelf al eens na te denken, voor wie ben je een bron van hoop? Of wat of wie is voor jou een bron van hoop? Laten we met elkaar gaan bidden, zodat we God bij deze dienst mogen vragen. Hij is er al, maar we willen hem ook nog vragen en uitnodigen bij ons te zijn. En als je niet gewend bent om te bidden, kun je ook gewoon luisteren naar de woorden die ik uitspreek. Laten we bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we elkaar hier vandaag mogen ontmoeten, hier in de Veenhardkerk. Heer, dat we hier allemaal mogen komen op een manier die bij ons past. Misschien zijn we vandaag op zoek naar rust. Misschien willen we graag gevoed worden door de woorden die u ons heeft gegeven in de Bijbel. Heer, misschien willen we gewoon even fijn zingen en uw loven en prijzen... Alles is goed. Heer, we willen u graag ontmoeten. Wilt u bij ons zijn? Wilt u deze zien, dienst voor ons zegenen? En ook zometeen de kinderen die naar hun eigen programma gaan. En Heer, wilt u ook zijn met de mensen die vandaag niet in de kerk kunnen komen? Heer, we vragen voor iedereen een zegen van u. In Jezus' naam. Amen. Een mooi moment om met elkaar uh, lekker te gaan zingen. We gaan drie liederen vandaag mee starten en de band gaat zich klaarmaken. te gaan staan. Goedemorgen ook namens ons uit, uh, uit Utrecht. We vinden het altijd een, als we hier zijn een hele eer om, om met jullie uh, ja, voor te gaan in, uh, in het zingen naar God toe. En uh, ja, we hopen ook vandaag in combinatie ook met wat er in de preek gezegd wordt, dat we iets mogen beleiden van wat wij geloven. En uh, ja, als je dat ook echt voelt, laat het ook vooral horen. Dat uh, is ook een, uh, nou ja, een stap richting een, uh, tegen een andere wereld. Breng ons samen. Brengen nu lof, geven nu alle eer. Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. Jezus is gastheer en nodig tot zij. Waar Jezus woont, voelt de liefde zich daar. Te gaan, samen, een door de geest, verbonden in liefde die u aan ons geeft. Wij beleiden, één geloof en één eer zijn geroepen, tot één hoop, tot u in Geen vrede die ons bindt Vader, maak ons heen, wij beleiden, wij beleiden, Eén geloof en één neer zijn geroepen, tot één hoop, tot één, geen vrede die ons samenbindt. Vader, maak ons heen, breng ons aan. Welkom hier binnen te gaan, samen, één door de geest, verbonden in liefde, die u aan ons geeft. Breng ons samen, één in uw naam, ieder is welkom hier binnen te gaan, samen. Eén door de geest, verbonden in liefde die u aan ons geeft. U bent de broer. ZANG EN Ja, voordat de kids naar hun eigen programma mogen, uh, willen we met jullie een kidslied zingen. En het is een beetje warm, maar ik zie wel dat jullie wat, wat zomerse kleren aan hebben, dus dansen moet vast ook wel lukken. Is kijken of jullie ook wat uh, ja, kunnen dansen. Dus ik zou zeggen, gebruik de gang, de rij en hiervoor mogen jullie met ons meespringen en, uh, en doen. Althans, ik ga niet springen, maar misschien... Uh. God heeft een plan met je leven. Een plan met je leven, je bent hier met een doel. Geloof het diep van binnen: is meer dan een gevoel. Hij doet meer dan je kan bieden. Hij is groter dan je denkt. Ik weet dat hij je helpt, ik weet dat hij je kent. Dus stap uit je boot, durf op water te lopen. Vraag God om hulp. Mo gaat open, wees maar niet bang. Hij is altijd bij jou. In de zwang in de strijd in de moeilijke tijd: God is trouw. God heeft een plan met je leven. Je bent hier met een doel. Geloof het diep van binnen.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 In de storm, in de strijd, in de moeilijke tijd, God is straal. We zingen halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. halleluja.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 Dan is het moment voor de kinderen om naar hun eigen programma te mogen gaan. We hebben vandaag drie programma's voor de kinderen. De jongste, de kruimels, dat zijn de kinderen van 0 tot 4 jaar die nog niet naar school gaan. Die mogen vandaag mee met Diana en met Elise. Willen jullie even gaan staan? Ja, dankjewel. Dan hebben we het programma De Kids. De kids zijn de kinderen van groep 1 tot en met groep 4 van de basisschool. En die mogen vandaag mee met Esther... Anna en Joke, willen jullie even gaan staan? Dankjewel. En dan hebben we ook nog de kanjers. De groep uh, kinderen van groep 4 tot en met uh, groep 8 van de basisschool. En die mogen mee met Martin en Rick. Willen jullie ook even gaan staan? Dan weten ze met wie jullie meegaan. Helemaal goed. Uh, de kids en de kanjers, die mogen even verzamelen in de hal. Want die lopen buiten om uh, naar hun eigen programma. Wens Ik jullie heel veel plezier in jullie eigen programma. we gaan het volgende lied zingen en als jullie mogen daarbij willen gaan staan en willen met dit uh, lied willen we ja, inleiden op uh, de bijbeltekst die we gaan lezen en roepen tot God dat we het van hem verwachten We mogen de Bijbel gaan openen en vandaag gaan we een stuk lezen uit de eerste brief van Petrus. Jullie kunnen zo meteen meekijken op de beamer. Uh, we, gaan zingen, of zingen. we gaan lezen Petrus 1, vers 3. En daarna gaan we door naar Petrus 3, vers 13 tot 17. Het nieuwe leven. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. In zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop. Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen? Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen. Erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect. Houd uw geweten zuiver, dan zullen de mensen die zich honend over uw goede, christelijke levenswandel uitlaten, zich schamen over hun laster. Het is beter te lijden, indien God dat wil, omdat men goed doet, dan omdat men kwaad doet. Ewoud. Ook namens mij, goedemorgen. Altijd fijn om hier uh, te, te mogen zijn en ik vind, ja, jullie echt een bijzondere gemeente, uh, gewoon vol uh, zingen voor God, uh, loven en prijzen en uh, hier zo samenkomen op deze manier. Ik, uh, uh, persoonlijk geniet ik daar altijd uh, enorm van en ik um, ben ook dankbaar dat ik het woord van God met jullie mag delen deze ochtend uit de, de brief, uh, uit de eerste brief van Petrus. Um, het gaat over hoop. En ik heb een symbool meegenomen. Ja, dit lijkt een gewone schaal, maar vanochtend is het een stolp. Ik hoop dat iedereen, iedereen hem een klein beetje kan zien. De stolp. de stolp, daar stop je dingen onder. En de stolp staat vandaag symbool voor, voor vormen van hoop die wij kennen in het leven. Ik denk dat zoals wij hier vanochtend met elkaar zijn, dat we allemaal kleine vormen van hoop hebben, maar ook hele grote vormen van hoop. Uh, een vorm van hoop die je misschien koestert op dit moment is... Uh, dat Tom Dumoulin vanmiddag uh, de Giro d'Italia gaat winnen. Nou, ik denk dat er best een aantal zijn die wielenliefhebber zijn en daarop hopen. Um, ik zelf ook, ja. <laughs> dat is een kleine vorm van hoop. Uh, een andere kleine vorm van hoop is dat je hoopt wellicht dat het goed weer blijft vanmiddag en dat je kan genieten van de zon. Dat de zon en het lekkere weer je goed mag doen. Dat je mooie ontmoetingen mag hebben met mensen vanmiddag, uh, familie, vrienden. Um, hopen op een, op een prettige vakantie Als je al uh, bezig bent met het plannen van de vakantie uh, Richting de zomer en Je hebt ook diepere uh, vormen van hoop Die in het hart leven uh, Zo kun je bijvoorbeeld uh, hopen uh, op, een, op een nieuwe baan Of uh, hopen op een nieuwe levenspartner Of hopen dat je examens uh, goed hebt uh, gemaakt En dat, uh, dat je straks een goede uitslag krijgt Zo zijn er allerlei vormen van hoop die in je leven, die in je zijn, die in je aanwezig zijn. Uh, Petrus zegt eigenlijk, hier vanochtend ook tegen ons, de belangrijkste, de diepste uh, kern van hoop mag altijd de hoop zijn op Jezus Christus zelf. Laat, laat dat het fundament onder je leven zijn, zoals we daar ook over, over zongen. En hou je daar ook aan vast, ook als je misschien even uh, je heel wanhopig of angstig voelt. Ja, Het, het um, bijzondere aan, aan die eerste christenen waar Petrus aan schrijft... ...is dat ze gekenmerkt worden door hoop. Als Petrus aan ze schrijft, dan, dan, uh, dan schrijft hij onder andere... ...ja, als jullie gevraagd worden uh, uh, uh, waar die hoop die in jullie leeft op gebaseerd is... ...geef dan met respect en zachtmoedigheid antwoord over wat, wat dat voor jou inhoudt. Die hoop waar je aan vasthoudt in het leven, waar je naar uitziet in het leven en blijkbaar vonden die gesprekken daar plaats en dan kan ik ook wel een beetje jaloers zijn denk ik, ja, hoe vaak word ik nou bevraagd op de hoop die in mij leeft als ik uh, op het werk ben of uh, um, nou ja op het werk ik werk in de kerk maar ik heb ook bijvoorbeeld een andere baan gehad en dan merk je ja, nou, hoe vaak gebeurt dat op het werk dat je een gesprek hebt over de hoop die in je leeft of met buren of met familie of met vrienden ja, het ja. gebeurde daar dus dat maakt me ook wel nieuwsgierig wat, wat, wat, hoe komt dat dan hoe was dat in die tijd en hoe is dat voor ons in deze tijd? Wat kunnen, wat kunnen wij hiervan van leren, van meepakken? En wat wil God daarin tegen ons zeggen deze ochtend? Ja, want die stop, die, um, die, was er, die is er in onze tijd, maar die is er ook zeker, uh, was die er in de tijd uh, van Petrus. We gaan even 2000 jaar de, terug de geschiedenis in en we verplaatsen ons even in de... Uh, in het grote Romeinse Rijk, het dominante wereldrijk... Petrus die schrijft aan een aantal kerkjes, kleine christelijke gemeenschappen... die net zijn ontstaan in Klein-Azië, zeg maar Zuidwest-Turkije. En dat lag in het grote Romeinse Rijk. En als je daar, zoals Paulus en Petrus en wij dus vanochtend ook een klein beetje... in die tijd rondloopt en je kijkt om je heen, waar mensen op hopen... Ja, Net als wij vandaag, een gelukkig leven. En waar vestigen ze hun hoop op? Nou, dan kom je bijvoorbeeld overal goden tegen en tempels waar uh, tot de goden gebeden wordt. En als je wat welgestelder was, dan had je vaak ook een eigen huisgod. En stel dat je maandagochtend wakker wordt en je hebt een belangrijke zakendeal die je wil gaan sluiten die ochtend... Dan loop je langs je deur en dan is daar je huisgod En dan doe je eerst even een, een juiste formule uitspreken of een klein offer wat je brengt. Met het idee dat, je dan, uh, ja, dat die zakendeal die je daarmee gezegend wordt door de God. Want het waren grillige goden in die tijd, dat was het idee. En um, nou, dat was een manier, een zoektocht, om uh, die hoop waar je op hoopt ook daadwerkelijk te ontvangen. Je had ook uh, re regionale goden, uh, uh, goden die uh, dominant waren in een stad. Dus ook voor de armere burgers bijvoorbeeld, die geen huisschot hadden, die konden zich daartoe wenden. En op die manier uh, hopen dat, dat ze een gelukkig leven zouden leiden. Dat ze een stapje verder zouden komen op de economische ladder bijvoorbeeld. Uh, ze, vestigden, ze vestigden daar hun hoop op. En um, het is... Wij denken misschien wel eens van ja, het is een beetje achterhaald. Uh, goden en zo, dat, dat kennen wij uh, niet op de manier. Uh, niet op die manier zoals dat uh, toen zo duidelijk aanwezig was. Maar je moet je ook voorstellen dat in die tijd... Uh, wij kennen de uitdrukking tussen hoop en vrees. Die, die komt uit die tijd. Dus van Sneeka, een filosoof uit die tijd, die zei... Uh, mensen, als ik om me heen kijk, hier, uh, uh, leven tussen hoop en wanhoop, tussen hoop en vrees. Want het leven is onzeker. Je weet niet wat er de volgende dag gebeurt. Uh, wij leven in een tijd waarin verzekeringen bijvoorbeeld uh, een deel daarvan opvangen. En, en zo zijn er nog, wij, wij, wij proberen het zo goed mogelijk te maken en het lukt ons aardig. In die tijd was het veel onzekerder nog het leven. Dus, dus dat was een van de redenen waarom ze denk ik ook heel snel zich tot, tot afgoden wenden. En dan gebeurt er iets opvallends, want er komen mensen tot geloof in Jezus Christus en die gaan hun hoop vestigen op hem. En wat gebeurt er dan met zo'n persoon? Die huisgod gaat eruit. Dus die persoon heeft zo'n zo godenbeeldje beeldje en die gaat eruit en de buren die zien dat en die denken, hé, Hoe, uh, waarom, waarom, waarom doet hij dat? Waarom haalt hij die, die huisgod weg? Waarom brengt hij geen offer meer in de, in de tempel van onze stad? En dat is denk ik een van de aanleidingen waarom sommige mensen in de tijd uh, die uh, dat zagen gebeuren, heel gefrustreerd werden en christenen gingen aanvallen. Maar dat er ook menig een was die gewoon oprecht belangstelling hadden van, hé, hey, hoe, hoe komt het dat jij je hoop niet meer vestigt op al die, al die goden die wij toch allemaal heel belangrijk vinden? En, en wie is die Jezus dan? En nou ja, zo denk ik dat het gesprek ontstond. Je had in die tijd ook filosofen, filosofieën, uh, een manier van leven. Je had bijvoorbeeld uh, Paulus op de Areopagus die volop in gesprek gaat in Athene met de mensen van die tijd. Um, in debat gaat, want uh, de mensen uit die tijd hadden niets, uh, voor niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën. En dat waren vaak filosofieën om die je konden helpen, die je in staat stelde om een gelukkig leven te leiden. Dus naast die hele wereld van goden waren er ook filosofen, filosofische stromingen... waar je je hoop op kon vestigen als het gaat om een gelukkig leven. Een derde vorm waar mensen hun hoop op vestigden was uh, ja, door gewoon... Uh, en die kennen wij ook hard te werken, proberen uh, iets verder op de sociale ladder te komen... door de juiste netwerken. Uh, in die tijd was het ook nog belangrijk met wie je ging trouwen... want dat kon je ook weer een stapje verder helpen... Uh, dus dat waren manieren om je, uh, je gelukkige leven als het ware uit te breiden. En daar vestigden mensen hun hoop op. Dus afgoden, uh, sociaal, uh, economische ladder proberen verder te komen en filosofische stromingen. Nou was het zo dat de mensen uit die tijd ook niet gek waren. Uh, en echt wel door hadden dat de goden niet altijd hun belangen inwilligden. En dat het ook niet altijd lukte om het juiste huwelijk aan te gaan... en een stapje verder te komen en gelukkig te worden. En uh, dat, het ook niet, dat die filosofische stromingen ook niet altijd soelaas bieden uh, in het dagelijks leven... Uh, waarin je soms in enorme conflicten zit met uh, vrienden, familie, uh, op het werk. En je ziet dan ook dat de stolp, die staat voor hoop, uh, voor vormen van hou vast dat hij barstjes vertoonde, ook in die tijd al. Uh, en dat mensen, als het niet goed ging, ik denk dat ze, um, ook juist die mensen, misschien wel extra nieuwsgierig waren. Dat als uh, die zakendeal helemaal misliep, en het bedrijf ging failliet, en die man zat in zak en as, en die zag dat zijn buurman, waarbij hetzelfde gebeurde, dat hij ook het heel heftig vond, maar dat hij op de een of andere manier toch hoop behield. En dat hij buurman dan vroeg van, hoe zit dat, hoe doe je dat, hoe, hoe, hoe lukt dat, die, de, de hoop uh, um, vertoont allemaal barsjes, en, en toch lijkt jij ergens een geheime bron te hebben, wat is die geheime bron, en dat die buurman dan vertelt, ja, moet je horen, er kwam een Petrus langs, en die vertelde dat Jezus, dat hij echt het enige echte ware fundament onder het leven kan vormen, en dat je je daaraan vast kan houden, en dat hij voor je gestorven is, en voor je is opgestaan, en en, en daar leef ik uit. En, en of het leven dan heel goed gaat en alles lukt... en ik heel gelukkig ben of dat het even heel moeilijk is... Jezus zit daar nog weer onder en daar nog weer omheen. En uh, daar vertelden ze dan denk ik van. Ja, hoe zit dat met ons in onze tijd... Ik heb zo eens drie vormen besproken die je in die tijd uh, tegenkwam. Uh, vormen waar mensen op hun hoop op vestigden. Uh, waar vestigen wij over het algemeen onze hoop op? Ik denk dat een hele belangrijke is gezondheid. Ik denk dat, uh, um, dat het misschien wel een soort van heilige graal is in onze tijd. Uh, dat we daar ontzettend veel geld in investeren. Als je kijkt naar ziekenhuizen, als je kijkt naar wetenschappelijk onderzoek. Uh, en dan denk ik dat we ons daar... ...in zekere zin zeker gelukkig mee mogen prijzen... Dat, ...dat Nederland dat het zo goed gaat... ...en dat er zoveel uh, goede zorg is... ...en dat er zoveel onderzoek wordt gedaan... ...om zoveel mogelijk ziekte uit te bannen. Uh, tegelijkertijd um, kennen we allemaal uh, de schaduwzijde... ...dat het ons niet lukt. Niet lukt om uh, volledig gezond te blijven tot aan onze dood toe. En zelfs de dood zelf kunnen we niet misschien een klein beetje uitstellen... ...maar daar, daar komen wij mensen niet vanaf... En, en als je daarover nadenkt, en zeker als je daar zelf mee geconfronteerd wordt, bij jezelf of in je familiekring, dan, dan zie je dat het leven gebarst is, dat het vol scheurtjes zit, dat het, dat het ellendig is, en dat je het dan misschien wel inderdaad zo kan uitzingen, uh, van heer, ik, ik, ik, waar, waar moet ik het vandaan halen? En dan, en dan zie je dat zelfs zoiets moois als gezondheid ook vaak schaduwzijden kent en barstjes vertoont. En een andere um, denk die belangrijk is in onze tijd is uh, bijvoorbeeld vrijheid. Uh, wij vinden vrijheid ontzettend belangrijk, individuele vrijheid. Uh, vrijheid, onafhankelijk zijn van alles en iedereen het liefst. En... Um, maar dat heeft ook een schaduwzijde. Ook daar zien we uh, barsjes. Ik denk dat we heel dankbaar mogen zijn dat we in zo'n vrij land leven. Dat we hier vanochtend bij elkaar kunnen komen en dat we het vrij kunnen hebben over Jezus Christus. Dat we met elkaar prachtige liederen mogen zingen en dat, we, dat, geen, uh, dat, dat, dat niemand ons dat belet. Zeg maar. en, en, en die vrijheid gaat natuurlijk veel verder dan alleen vrijheid voor godsdienst. Uh, vrijheid om uh, naar school te gaan enzovoort. Maar ook die vrijheid vertoont barsjes. En zeker, denk ik... Ja, ook als je Jezus kent, vertoont het barsjes. Maar zeker als je, um, als je nadenkt over dat je... En ik heb daar zelf ook wel eens last van. Dat je onafhankelijk wil zijn. Dat je het zelf wil doen. Um, dan kun je ook eigenlijk niets of niemand... Als het, als het goed gaat, het kan het maar zo zijn dat je heel trots wordt. En als het minder gaat dan kan het maar zo zijn dat je jezelf heel erg de schuld geeft. Want ja, je hebt toch immers alle vrijheid en alle mogelijkheden... om, om het goede leven te leden en om gelukkig te zijn. En er uh, was dus een, een psychiater die ook zei... Ja, vroeger konden ze dan nog de, de schuld neerleggen bij God en het, en het daar kwijt. En uh, vroeger konden mensen het nog, nog, nog misschien kwijt bij de overheid. Maar dat is tegenwoordig niet meer zo. Uh, iedereen is zelfredzaam en moet het zelf kunnen doen. Dus als jij niet gelukkig bent dan is degene die daar schuldig aan is, ben je toch eigenlijk echt zelf. En dat is, dat is een soort van tijdgeest die je rondgaat. En um, ja, waar je dus of heel trots door kan worden en denkt van... ja, kijk mij eens, ik heb dit bedrijf gemaakt, ik heb veel geld verdiend. Of nee, ik heb het geprobeerd en het lukte helemaal niet en ik ben failliet gegaan... en je zit helemaal, helemaal onderaan en ik ben daar schuldig aan. Dat zijn ook weer enorme barsjes en scheuren die... Uh, die er zijn volgens mij in onze samenleving. En een, en een laatste is welvaart. Welvaart is ook zo eentje waar we volgens mij enorm uh, naar streven... als, als samenleving en uh, ook individueel. Uh, uh, ja, wie wil er nou volgend jaar een kleiner huis? Iedereen wil toch eigenlijk een beetje een iets groter huis... of een, of een iets nieuwere auto... of een, uh, een carrière stap die omhoog gaat en niet omlaag... Um, nou, zo zie je dat, dat we daar ook op hopen en dat we daaraan vasthouden dat we daar ons best voor doen. En wat als dat niet lukt? Wat als je uh, ontslagen wordt? Of wat als je uh, door, uh, door moeilijke omstandigheden uh, in plaats van een grotere auto een kleinere auto moet kopen? Nou, dat, zijn, dat zijn moeilijke momenten. En uh, ook daarin kun je, kun je ervaren dat het leven gebarst is. Dat het niet altijd makkelijk is in het leven. En... Dit zijn zo drie voorbeelden, wat beschouwelijk over de samenleving. Maar als je gewoon voor jezelf eens nadenkt, waar, waar hoop ik op? En, en, en, en misschien dat, dat je daar dan ook wel een beetje teleurgesteld in bent. Of, of dat je het idee hebt dat je er zelf voor verantwoordelijk bent om dat te realiseren. Toen ik daarover nadacht, dacht ik aan de kerk. Um, ik hoop... ...en ik ga voor de ideale perfecte kerk... ...en voor de ideale en perfecte preek... ...en voor de ideale en perfecte uh, kringen... ...en voor uh, een kerk die goed bekend staat in de omgeving... ...die bloeit en groeit... ...en uh, nou, dat is eigenlijk, ben ik eerlijk... ...dat is waar, waar ik mijn hoop soms te veel op vestig... ...en wat uh, denk ik een goede kant heeft... ...passie voor de kerk... Uh, ...en wat denk ik een mindere kant heeft... ...want die hoop die kan maar zo zo groot worden dat het de hoop op Jezus Christus en, en, het, en het van hem ontvangen in de weg staat. En het kan ook zo groot worden... dat ik denk van ja, uh, als ik om me heen kijk... dan preek ik niet altijd perfect. En er zijn er mensen in, uh, in de mensen in de kerk waar ik onderdeel van uitmaak... die zijn niet, zijn niet perfect. Maar ik leg die lat er wel eens op. Oei, dat, dat, dat, dat, dat kan voor ellende zorgen. Dat is een uh, ingrediënt wat, wat niet gezond is. En dan, ja, dan ben ik dankbaar voor het evangelie. Dan ben ik dankbaar dat... Uh, dat we kunnen lezen dat uh, Jezus Christus voor ons gestorven is, maar niet alleen voor ons, ook voor, voor, de, hele, voor de kerk. En, en uh, dat de kerk in hem heilig is. En dat ik die kerk niet heilig hoef te maken, want dat heeft Jezus Christus al lang gedaan. En dat heeft hij bij mij gedaan, dat heeft hij bij jullie gedaan, dat heeft hij bij deze gemeente gedaan. En uh, nou ja, daar, daar, daar put ik dan weer hoop uit. Dus dan kom je gelukkig ook wel weer echt bij Jezus zelf uit. Maar ik ben ook benieuwd, als je reflecteert bij jezelf, hè? Wat, wat komt er dan bij jou uh, en bij u uh, omhoog? Het goede nieuws, denk ik vanochtend, um, en dit is al wel een paar keer te sprake gekomen, Peter is die die, die benadrukt het ook echt, dat um, de hoop echt alleen in Jezus Christus te vinden is, ten diepste. En dat al die andere vormen van hoop dan, dan in de juiste bedding terechtkomen. Um, en als, je, als Petrus schrijft aan die eerste gelovigen, uh, eer Jezus, erken hem als Heer en eer hem met heel uw hart dan heeft dat denk ik ook te maken met het verbinden van al die vormen van hoop die in je leven aan Jezus. En aan, aan, aan Jezus als de bron van hoop. Als de enige en ware en grote bron van hoop. En dan... Denk ik dat, dat Peter is ook, uh, of dat weet ik wel zeker, aan, aan, aan gemeentes vertelt dat hij erbij is geweest. Dat hij heeft gezien dat hij heeft meegelopen met Jezus op deze aarde. Dat hij heeft gezien dat Jezus teleurgesteld raakte in vrienden. Dat hij soms verdrietig was omdat mensen in een religieus web vastzaten. Uh, dan denk ik dat hij heeft gezien dat, dat, dat het Jezus aangreep als hij mensen tegenkwam die ziek waren. En, en dat het al een teken van hoop was dat ze weer genazen als Jezus langskwam of dat als er bevrijding nodig was, dat Jezus ook bevrijding gaf. En dat zelfs op het laatste moment richting het kruis, dat waar het moment waar ook Petrus er niet van had verwacht, maar het wel deed, afscheid nam van Jezus, afstand nam van Jezus, en dat echt, daadwerkelijk iedereen Jezus verliet, dat hij toch hoop heeft vastgehouden, zelf. En, en als het ware aan, aan het kruis is gegaan, um, en daar zelfs, ja, als, als teken van hoop. En dat je zou kunnen zeggen dat, dat God de Vader uh, onze hoop, maar ook onze wanhoop heeft gezien. En dat hij Jezus Christus ook heeft gestuurd naar deze aarde om een baken van hoop te worden. En om Jezus, stwaren voor al die barstjes die wij kennen in het leven, heeft hij Jezus laten barsten aan het kruis. En dat is een hele heftige, intense gebeurtenis, wat daar is, wat daar is gebeurd. Maar het fantastische is dat Jezus weer is opgestaan. En dat we dat ook ieder jaar weer met elkaar vieren op Pasen. Dat Jezus uit het graf omhoog is gekomen. En dat hij daarmee ook echt de onvergankelijke bron kan zijn van hoop. En dat dat veel verder gaat dan het bedrijf wat een stukje vast in je leven geeft. Of die familie of de relaties die je hebt met mensen om je heen. Dat het echt ten diepste Jezus is. Die het fundament kan en mag vormen voor ons leven. En ik denk um, dat als dit symbool staat voor die vormen van hoop, voor ons leven, dat Jezus zegt, kom maar. Kom maar met je leven. En weet je wat ik doe? Ik pak die stolp van jou, ik pak jouw leven en ik draai het om. En ik ga het vullen. Ik ga het vullen met mijn hoop, en met mijn liefde en met mijn aanwezigheid. En dan wordt die wereld vol met barsjes, wordt gevuld met zijn hoop. En dat geldt voor jouw leven, dat geldt voor ons leven, maar het gaat door. Jezus, en dat, dat hebben we denk ik ook gelezen, dat wij bronnen van hoop mogen zijn, omdat Jezus in ons leeft, en dan gaat er iets gebeuren. Want dan gaat het ook overstromen en dan gaan mensen ook herkennen in je omgeving van tijd tot tijd en af en toe misschien maar. Maar toch, ze gaan herkennen en ze gaan iets zien van, hey, er de, de, de stroomt hoop in het leven van die persoon. En het stroomt af en toe over en ik eh, ben benieuwd, wat is dat? En ook voor jezelf. Um, als je naar situaties en naar mensen om je heen kijkt, dan kun je je soms hopeloos voelen. Dan hoop ik dat dat momenten zijn waarin je ook weer, als het ware, zegt... Heer Jezus, hier ben ik. Met mijn armen open en ik, ik vraag u, wilt u mijn leven, wilt u mij vullen met, met uw hoop? En dan kun je hoopvol zijn voor die tante, die misschien al jarenlang alcoholist is. Of je kan hoopvol zijn voor de collega die in een burn-out zit. Of je kan hoopvol blijven en zijn voor... Uh, dat bevriende stel wat in een relatiecrisis zit en wat lijkt, niet lijkt goed te gaan en misschien gaat het ook wel niet goed maar toch kun je hoop blijven houden en je kan hoopvol blijven voor jezelf dat als je naar de gebrokenheid en de barsjes in je eigen leven kijkt dat je beseft Jezus is ten diepste de hoop in mij en het is niet mijn, uh, mijn eigen hoop wat er, wat er, uh, waar ik me aan vast hoef te houden maar ik mag me aan Jezus en zijn hoop en aan wat hij voor mij heeft gedaan daar mag ik me aan vasthouden en dan is het zo mooi, zoals wat Petrus of Paulus schrijft in, in Romeinen 8. Uh, heden nog toekomst, leven nog sterven, machten nog krachten. Wat er dan ook maar op deze wereld is, kan ons niet scheiden van Gods liefde en van Gods hoop. En dat is, uh, amen. Zal ik uh, bidden met jullie? Met u. Ja, hemelse Vader, uh, dank u voor, uh, voor Petrus, dank u voor de Bijbel, dank u dat uh, de Bijbel een bron van hoop vormt, uh, dank u dat uh, ja, ten diepste uw Zoon Jezus Christus een bron van hoop vormt. Onder ons bestaan, uh, mogen we daar uit putten, mogen we daar uh, van drinken hè? en mogen we daarvan gevuld raken, Heer. Dat, uh, dat bidden we. En mogen we al die vormen van hoop die we koesteren, mogen die ja, in uw perspectief ko te, komen te komen staan, Heer Jezus, dat we... Uh, ook als, uh, als we morgen op het werk zijn, of waar we zijn, met wie we zijn, uh, dat, we, dat we hoopvol kunnen blijven omdat u nabij bent en omdat uw hoop in ons leeft. Heer, dank u dat we daarvan mogen zingen, dat we daar uh, ook voor mogen bidden en dat we ook als gemeente daarin mogen oefenen, dat we elkaar daar ook bij mogen helpen. Heer, dank u dat u uh, zo'n baken van hoop vormt voor deze wereld, uh, dichtbij en ook ver weg, heer. We, uh, we zien al jarenlang en, en het, er vinden overal rampen plaats op deze wereld. Uh, vluchtelingencrisis um, en er zijn zoveel crisissen uh, ver weg en dichtbij. Heer Jezus, wilt u op al die plekken mensen bemoedigen, mensen in beweging zetten en mogen er overal uh, sporen van hoop zichtbaar zijn. En uh, mag het zichtbaar zijn ook dat, dat u daar de bron van bent en dat u uh, ja, een ieder wil herstellen en dat u daar nu al mee bezig bent. Heer, gaat u dus zo ook uh, deze dag met ons mee. Uh, mogen we u uh, in uh, de, het verdere van deze dag ook, uh, ook eren en groot maken. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. To Jesus you brought heaven down, my sin was great, your love was greater, what could separate us now? What a wonderful name it is, what a wonderful name it is. The Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing can pass to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. no rifle you have no equal now and forever God you reign yours is the kingdom yours is the glory yours is the name above all name what a powerful name it is what a powerful name de Name of Jesus Christ, my King. Wat een power name it is. Nothing can stand against. Wat een power name it is. De Name of Jesus. Laten we gaan staan als jij ook jouw hoop in Jezus is. Laten we met elkaar zingen, What a powerful name. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name.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 Hoi! een mooi en krachtig lied, dankjewel. Voordat uh, de dienst afgelopen is, heb ik nog twee mededelingen. En na de mededelingen gaan we, mogen we nog een lied zingen met elkaar, twee liederen zelfs. Mogen we de zegen ontvangen en kunnen nog even napraten met elkaar. Um, de twee mededelingen, wij geven altijd een bloemetje weg uh, namens de Veenhardkerk. En vandaag willen we het bloemetje weggeven aan de schoonzus van uh, Robin en Diana Muntenaar. Tijdens haar zwangerschap uh, is ontdekt dat zij uh, lymfeklierkanker heeft uh, bij Geesje Korthals. En uh, met 32 weken hebben ze het kindje geboren laten worden. Met haar zoontje gaat het goed. En inmiddels is zij gestart uh, met de behandeling om de kanker uh, aan te gaan. En wij willen het gezin heel veel sterkte wensen uh, in deze hele moeilijke tijd. Dus vandaar dat we de bloemen naar uh, Geesje Korthals uh, willen brengen vandaag. Dan ga ik door uh, voor de collecten. Uh, de hele maand mei collecteren we voor de stichting Senpatique. En in de stichting uh, zijn ze bezig om een boerderij, een voormalige stal, om te bouwen tot vier appartementen. Waarin mensen, uh, als ze ouder zijn, op een gezonde manier fijn met elkaar samen kunnen leven buiten op een boerderij. Er staat uh, iets meer informatie over op de Beamer. Van harte bij u aanbevolen. Um, als de collecte zometeen geweest is en de kinderen komen binnen, dan uh, gaan we nog met elkaar twee liederen zingen. Mogen we de zegen ontvangen en dan uh, van harte uitgenodigd voor een kopje koffie. Is in u weer mijn hart, is van u weer, van u Mijn hoop is op u weer, mijn klacht Is in nu in e, mijn hart Is van u weer, van u Mijn hoop is op u weer, mijn kracht. Is in u weer, mijn hart Is van u weer, van u We zijn aan het einde gekomen van deze kerkdienst en namens God mag ik jullie zijn zegen meegeven voor deze week. De liefde van God de Vader, de hoop in Jezus Christus en de kracht van de Heilige Geest zijn met jullie allemaal. Amen.